Dit is Een Uur Literatuur. Een programma vol waarheid en de menig wonder, wijsheid en de schone leringen en de reine dagkortingen. Aan dit uur gaan meewerken. Els van Kemenaden, Mauritia Witte, Willem van der Vrande. We hopen het die en Ben Lone. De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. Nou, wij uh, beginnen niet met de nieuwtjes, daar eindigen we tegenwoordig mee. Dat is ook nog niet zo van zo heel lang geleden Maar dat zijn we toch in ieder geval van plan We beginnen met een gedicht van Willem Daarna hopen we dat Hettie toch nog uh, arriveert Dan gaan we praten over het die Nike's Rita Helmrich Die heeft uh, de film Buitenkampers Al een bejubelde film uh, geregisseerd of geproduceerd Dat ben ik even kwijt Allebei Allebei Ah ja, allebei. Allebei. Oh, ja. Dan komt er een recensie en dan, euh, dan zullen we pas aan onze literaire nieuwtjes toekomen. Op het einde dus. Maar zoals gezegd, is als er, nog tijd is, zegt, alles, als er uh, nog tijd is, anders doen we het niet. Anders, we hebben ook nog jouw recensie natuurlijk. Recensie komt ook. Maar we beginnen eerst met uh, een gedicht. Willem, dat jij inleidt en voordraagt. Allebei. Allebei. Jeze. Goed. Het gedicht is een gedicht van Bert Voeter... Bert Voet, voor de nieuwsgierige, was bij leven gehuwd met Margaminko, de schrijfster van Het Bittere Kuit, ooit een boekenweekschenk. En Bert Voet heeft een gedicht geschreven dat heet Luchtverkeer. Luchtverkeer is een gedicht dat een wat prozaïsche titel heeft. Maar verder een vrij gedicht. En daarin heeft hij een aantal metaforen bij elkaar weten te verzamelen, waarin hij het totale beeld heel mooi op een rijtje zet. Pegasus. Het vliegende paard van de Griekse mythologie. Het rijdier van de dichter is zeg maar het basale. De basale metafoor waar dit gedicht over gaat. Afgeleide metaforen, ik noem er een vijftal. Hij heeft het over de blauwe, het blauwe hemel, gewelf, en noemt dat de blauwe step. Heemskinderen, dat zijn degenen die op het uh, ros bijhaard uh, door het land rokken. En in dit geval de reizigers in de vliegtuigen. Hij heeft het over de stenen vuisten van het gebergte en de wijde verbazing van de zee, om maar maar een paar te noemen. En als je deze gehoord hebt, dan zal het niet moeilijk zijn om de andere metaforen in het geheel mee te nemen. Ik geef toch even voor alle zekerheid de kerngedachte van het gedicht. Het vliegverkeer is democratisch, dat wil zeggen... Het brengt de mensen van de hele wereld, zonder onderscheid der persoons, dichter bij elkaar. En het gedicht luidt als volgt: In de blauwe steppen boven de aarde jagen de gevleugelde paarden, jagen blinkende ruinen, hinnikend van begeerte naar de ruimte en het verzonken doen. Heemskinderen uit alle wereldstreken. Dragen ze door de landschappen van de wolken, over de stenen vuisten van het gebergte, over de wijde verbazing van de zee. Reizen tussen de zon en de sterrenbeelden, stijgeren tegen muren van wind en regen, brengen ze de mens onder de mensen, zetten ze zwart naast geel en bruin naar het blak. Overdag galopperen ze langs de hemel met gestrekte benen en trotse staarten. In de avond geven ze met hun ogen blijken van hoop en vrezen, groen en rood. Uit de alwetende torens roepen hun meesters naam en toenaam in hun gevoelige oren. En gewillig dalen zij naar hun stallen. Dansend vinden hun zachte hoeven het veld. Dat was het. Bert Voeten. Dat was een gedicht van Bert Voeten. Hij heeft geleefd in het begin van de vorige eeuw. Hij is uh, een slachtoffer geweest van het nazi-regime. Terechtgekomen in bergen belsen Maar daar wordt teruggekeerd. En komt toen met Macaminko trouwen. Die zelf de voorgeschiedenis had. Mm -hmm. Ja, een merkwaardig gedicht, hè. Het is goed dat je het uh, eventjes uh, uitlegt, die, uh, die metaforen. Wat zijn die torens die, waar, waar die meesters in zitten? Die torens waar jij om vraagt, de alwetende toren, dat is een verkeerstoren, hè? De verkeerstoren. De verkeerstoren die communiceert, zij roepen hun meesters naam en toenaam. Mm -hmm. En naam en toenaam, daar is een bepaalde code voor, hè? Mm -hmm. Waarop, die me worden, waarop ze communiceren. Ja, ja. Goed, dankjewel. Nou, uh, we houden het bij één gedicht. Hè? We houden het bij één gedicht. En dat is uh, de formule in de toekomst. Eén uh, keer per maand een uur literatuur. En dat beginnen we met een gedicht. En we beginnen met een gedicht. Goed. Nou. Fantastisch. Goed, dan hoop ik dat we een traditie begonnen zijn. Gestart. En dan danken we jou. En dan uh, krijgen we een stukje muziek. Ja, ik denk dat ze even moeten wachten ja. op uh, onze gast, het Nijkens. Want die heeft zelf muziek meegenomen. Ja, maar daar staan we even mee te worstelen. Oh, okay. worstelen we? Gaan dus we er, er komt dan... zo muziek. En dat is de filmmuziek bij de film buiten. De Buitenkampus. Dat staat ook op het ja. draaiboek. Ja. En dat komt er zo aan, denk oh, okay. ik. oké. We even een, een technische oplossing verzinnen. Nee, die heeft hij al. Voorzien. Oh, maar zo. Stel dat we een ja, stukje Zo. So. Ja, en het die Nike's, Rita Retal Almrich is uh, inmiddels gearriveerd. Dat uh, blijkt ook al uit de muziek. Want uh, dit was het begin van de filmmuziek uit buitenkampus. Heet, is de ondertitel Boek aan mijn, Boek aan mijn of is dat... Uh... Ja, dat is de ondertitel. Maar is dat, betekent dat ook buitenkampers? Nee, nee, nee, nee. Ik uh, heb na mijn film Contractpensions, Djanganlupa, heb ik echt gekozen voor een Nederlandse titel en dan daaronder een Maleisische titel. En wat je ziet, dat is grappig, bij Djanganlupa was hetzelfde, dat betekent niet vergeten, heb ik de oude Nederlandse spelling... Dus de oude Nederlandse, Maleise spelling. Kun je dat volgen? Ja, ja. Het was namelijk Nederlands-Indië. Dus dat betekent dus dat ze de O en de E gebruikten. Zoals in Nederlands, Nederland. En uh, Boekan Mayen heb ik ook nu weer met een OE gedaan. Dit, dit bestaat natuurlijk niet meer. Bukan Boek aan Mayen. Althans, zoals je het nu schrijft. Want nu schrijf je het met een U. Oh. En de taal bestaat nog. Uh, althans, de taal. De Maleise taal is dus nu helemaal overgenomen door Indonesië. Bahasa. Door Bahasa-Indonesië, ja. Maar dat is een andere taal eigenlijk dan het Maleis. Want het Maleis was eigenlijk de taal die gesproken werd in Maleisië. En omdat uh, de archipel, de Nederlands-Indische archipel, zo ontzettend groot was met allemaal eilanden. Echt miljoenen, ik heb, ik heb geen idee. Duizenden <laughs> eilanden. Met duizenden volkeren die allemaal een andere taal spraken. En het Nederlands dus verboden was, omdat ja. De onafhankelijkheid was gepredigd. Mm -hmm. Toen heeft Sukarno gezegd, oké, okay, dan moeten we een eigen taal hebben. En toen heeft hij uit het Maleis, dus het Maleisië, heeft hij die taal genomen. En dat heeft hij ontwikkeld als zijnde Bahasa Indonesia. Dus het is mm -hmm. eigenlijk een hele jonge taal. Maar het Maleis is dus de stamtaal van het Bahasa. Ja. Malijs, en dat is eigenlijk het passamaleis. dat werd gesproken uh, als handelstaal. Dus tussen al die eilanden, toen de VOC kwam, toen hadden ze eigenlijk één taal nodig. Zoals nu het Engels eigenlijk zo'n beetje gebruikt werd. Zo gebruikten zij Maleis En daarom spraken de Nederlanders, die daar gewoon Nederlands spraken. Ook onderling Nederlands spraken. Deze mensen die je hier op de foto mm -hmm. ziet, dat zijn de grootouders van Ernst Jans. Die zie je rondom een piano. Deze mensen spraken gewoon onderling met elkaar uh, Nederlands. Oh ja. Uh, Mensen in Nederland weten dat helemaal niet: dat deze mensen gewoon Nederlands spraken met elkaar. En geen Indonesisch, want dat bestond nog helemaal niet. Ja. En ze spraken zeker geen Maleis onder elkaar. Wat ze wel deden, is daarachter zie je een jongen. Dat is een jongens. Dat is iemand die een huisjongen die dus uh, een van de bediendes. En tegen de bediendes werd natuurlijk wel een Maleis gesproken, want de bedienden spraken geen Nederlands. Ja, ja, ja. ja. Dus maar dat hebben, is in de film ook allemaal zo? In de film is het helemaal zo, want in de film zie je gewoon wat, uh, hoe deze mensen... Uh, nou ja, ik, heb, ik begin natuurlijk meteen met de oorlog. En uh, ik laat in een lieder, met deze muziek die jullie net hebben gehoord, laat ik zien... En die, muziek is, zien, en die muziek is gemaakt door een derde generatie jongen, dat is Safier Boot. virtuoos pianist... En uh, die jongen noem ik derde generatie, want eerste generatie bedoel ik mensen... die bewust in Nederlands-Indië in, of in de kampen hebben gezeten of buiten de kampen. Nederlanders, dus die behoren tot die 350.000. Mm. Dan heb ik het over een bevolking van 125 miljoen. Ja. En daarvan 350.000, dat waren Nederlanders. Mm -hmm. He, al of niet gemengd bloedig, zoals ik zelf. Ik was, natuurlijk, nou, ik was toen nog niet geboren, maar stel dat ik geboren was... He, in die tijd, dan behoorde ik tot die bevolkingsgroep. Tot de, tot de Nederlanders, die met een kleurtje, die, maar, die wel gewoon Nederlands... Maar die noem je, onder... je toch Indo's, of niet? Die noem ik inderdaad Indo's, ja. En ik weet dat heel veel mensen dat als denken, nog steeds denken dat dat een uh, scheldnaam is. Maar dat is niet zo, want het begint steeds meer een geuzenaam te worden. Want laatst bij... Uh, uh, ja, je ziet het gewoon bij bekende Indo's, zal ik maar zeggen. Uh, die zichzelf dan ook Indo gaan noemen. Ja. Dat vind ik wel grappig. Adriaan van Dis. Ja, Adriaan van Dis heb ik goed contact mee. Hij kon helaas niet op de première komen... omdat hij met een nieuw boek bezig is. Um, hij zit midden in die roman en dan... Uh hij liet me nog wel weten dat hij uh, de films Stand van de Zon, Maan, Sterren... die we hier van tevoren hebben gemaakt. Maar dat gaat over het huidige Indonesië. Ja, heeft niets ja, van doen met dit, nee, hè? Nee, oh nee, Nee, nee. nee. nee. Het zijn, dat is ook een andere... Dat, dat gaat echt over de inheemse oorspronkelijke bevolking... Hè? die dus niet gemengd bloedig zijn en nu nog steeds in Indonesië wonen. Ja, ja, ja. Dat is een hele andere groep. Dat zijn, de, dat zijn eigenlijk de mensen ook die je in deze film ziet, helaas... Um, dat, um, maar ja goed, dan maak ik het de grote sprong denk ik in de geschiedenis. Um, in, in ieder geval gaat deze film over de mensen die buiten de Japanse kampen moesten zien te overleven. Maar het juist zo moeilijk hadden omdat ze buiten de kampen zaten. Omdat toen de uh, Bercia-periode uitkwam, dus dat was na de onafhankelijkheid, 1945, toen hadden zij het heel moeilijk. Want wat er gebeurde was dat die oorspronkelijke Indonesische bevolking zich tegen... De Indische bevolking ging keren, de ja. Nederlands-Indische bevolking, ja. dus de Indo's. En de Indo's, de Indo's. Tegen de ook Indo's. De Indo's. De Nederlanders. En tegen de Nederlanders. Nederlanders nou, weet je wat zeggen? het punt is? In de, in de geschiedenis uh, bestaat namelijk het woord Indo niet. Dus uh, juridisch zijn het allemaal Nederlanders. Dus als jij in een boek leest, ze richten zich tot de Nederlanders. dan bedoelen ze ook de Indische Nederlanders. Maar ja. ze worden niet benoemd. Gevolg is dat Nederlanders denken. omdat iemand wel misschien met een beetje bijvoorbeeld hier, die moeder van Ernst, die grootmoeder, die ziet er vrij donker uit. Ja. dat zij denken dat dit een Indonesische is. Maar dat is ze niet. Nee. Ja, typisch ja. Zo, maar is ze er wel erg van ook een gemengd bloedige die moeder? Ja, maar je ja, moet het ja. eigenlijk meer zien als Nederlanders met uh, uh, uh, gemengd uh, met uh, Aziatisch bloed dan andersom. Snap je? Dus hetzelfde als het, has, het glas is half leeg en half vol. Het is hoe je het bekijkt. Zij zelf, en dat heb ik in mijn film. Ja, het is jammer dat jullie hem nog niet gezien hebben, want uh, het, het is natuurlijk, je hebt de kans, want die ja, film gaat goed. draaien. Ja, ja, ja. Ik heb ook maar ik kon niet vinden wanneer die zou draaien. Uh, in Panthee nou, draait hij uh, op 13 uh, Oktober, dus aanstaande zondag. Hebben we een okay. hele speciale voorstelling. Met Ernst Jans ook. Mm -hmm. En ik zelf zal aanwezig zijn. Dat begint om 1 uur middags. Je kunt via pate.nl of aan de kassa uh, reserveren van okay. pate. Dat is op, op uh, ik de kan heuvel. Je kan het op internet niet vinden. Ja. Nou ja, het is ja, gewoon ja. als je paté... Dus ik, ik, ik, paté ik zie je... wel dat die komt, maar niet wanneer die komt. Okay. Dus niet, uh... Jawel hoor, want ik heb het gezien. Ik... Oh, zeg zo. Maar, ja. Je had uh, Adria van Dis bijna gehad, maar kun je dan ook net, net zo goed Mark Rutte bij ze durven pakken? Ja, ja, Mark Rutte heeft thuis nou persoonlijk, dat is een persoonlijke kennis van de spionist, en die heeft ze persoonlijk een mail gestuurd dat hij dus helaas afwezig is. En, en toen heeft hij dus Martin van Rijn gestuurd, als de staatssecretaris, en die heeft de film ingeleid. Oh, ja. Dus dat was in een overvol theater. Maar je Utrecht. had net zo goed ook Wilders kunnen vragen. Nou nee, ja Geert Wilders, daar zijn we niet trots op, <laughs> de Indische meenschap. Oh, dat werkt niet. Nee, nee, daar zijn we niet trots maar op. Maar laten we even, maar, even, even voor de orde ja. even beginnen. Want zo wordt het denk ik een beetje een moeilijk dan. te begrijpen. Oh. Ja. Uh, jij bent begonnen met het idee, ik ga een film maken over mensen die wij nu... De buitenkant ja. noemen. Ja. En toen ben je dat op gaan zetten. En dan heb je kennelijk ook een aantal mensen die wij allemaal we kennen. Ernst Jans van Doema, Adria ja. van Dis ja. en Dit en Dat. Heb je daarbij betrokken? Nou, ja, of, hoe, of je hebt eerst nee. het scenario geschreven. Ja. Vertel even hoe ja. is het gegaan? Ja. Nou, het is gegaan dat uh, ik, want, ik was van tevoren dan hè, zo succesvol met contract met wat Stjanger Lupa. Ja. wat meer, hè, wat meerdere, juist, wat meer, meer dan 10.000 bezoekers haalde in de bioscoop. Dus toen heeft een producent, Holland Harbour, die had tegelijkertijd een andere film. En dat was de film uh, 2602, het jaar 2602. En dat ging over de uh, kinderen, dus verhalen over de kinderen die in de kampen zaten. Kun je je voorstellen? Dus uh, Hank Heijn zat in die film. Dat is dus de uh, weduwe van... Uh, Gerrit Jan Heijn, weet je wel, de van Albert Heijn. Dat verhaal, dat trieste verhaal. En zo zaten er een aantal, uh, Edgard Vos zat in die film. Huh? Dus dat zijn allemaal mensen die dus in die kampen zaten. En hun verhaal vertelde van hoe zij als kind dat hadden beleefd in de Japanse bezetting. Nou, wat er toen gebeurde was dat, uh, toen kwamen we er eigenlijk achter dat die groep van mensen in de kampen, waaronder trouwens mijn vader, want uh, als uh, volbloed Nederlander werd je ook meteen... Uh, in de kampen gestopt. En hij was zelf trouwens uh, krijgsgevangen genomen. Dus hij heeft 3,5 jaar krijgsgevangen gezeten. Nou, dat, zijn dat is een hele grote groep die allemaal in de kampen zijn. Er zijn boeken over er zijn documentaires over gemaakt. Afijn, iedereen weet dat. Maar dat is eigenlijk een minderheid. Want van die 350.000 Nederlanders... Nederlanders zeg ik al, jullie is ook indoos. want ja. daar was ja. geen onderscheid in. Dus van die 350.000... Zaten er ongeveer 100.000 in de kampen. En het merendeel, dus die 250.000 waren, buiten de kampen. En daar is, dat geloof je niet, bijna nooit... Eigenlijk gewoon nooit een documentaire over gemaakt nee, je zegt en geen boeken. Dat ze slechter af waren, hoe ja. moeten we dat begrijpen? Nou ja, kijk, in, nou, slechter af zeg ik niet. Er zijn mensen die ik heb geïnterviewd en die echt slechter af waren. Want in de kampen hadden ze dus de natuurlijk, ze hadden de Jap, de Japanner, die dus om de kamp heen en ze mochten er niet uit. Maar in feite was er een gaarkeuken, en ja, er was wel iets te eten. Buiten de kampen moesten ze zelf zien om aan eten te komen. Maar toen de on Indonesische onafhankelijkheid kwam... en de pemuda's, hè, dat zijn dus die jonge Indonesiërs... die opgejut waren door de Japanners om zich tegen de Nederlanders... en alles wat Nederlands was, dus ook Indo's. Vooral Indo's. Daar gingen ze tegen het keer met van die geslepen bam bamboerhoentjings. En nou ja, dat was verschrikkelijk, want toen hebben ze echt slachtingen aangericht... Dus in feite waren die mensen buiten de kampen waren natuurlijk vogelvrij. En die mensen die in de kampen waren, die zijn al waren ze eruit gegaan. Weet je wel, bevrijding. Toen dus zijn ze snel die, weer terug de kampen ingegaan om beschermd te worden door de Japanner. En de ja. Japaner deed dat. Die gingen ja. hun beschermen. Oh, ja. Tegen uh, de eigen. ja, of niet. Het is niet de eigen bevolking. Het is natuurlijk. Er is altijd een laag geweest. Hè. Er is een, het was een groep van Europeanen, zoals het heet. En daar hoorden de Indo's ook bij, want die hadden een Europees. Paspoort. Deze mensen zijn ook allemaal als Europeaan geboren. Hè? Ze hadden natuurlijk wel een andere status, maar het was de, de, de, de bovenaan had je de Totoks. Dat waren de blanke, uh, blanke mensen die dus naar India waren gegaan of daar geboren uit blanke ouders, zoals mijn vader. Dan had je de, uh, de Indo's, maar die hadden ook de, de blanke status, althans de Nederlandse status, en zij hadden een Nederlands paspoort. En dan had je daaronder de inlanders. En daar is mijn moeder dus, Javaanse. Dus ja. dat is een echte Javaanse. Ja. Dus die heeft dus eigenlijk niks met die ene groep van doen gehad... en ook niet met nee. die andere groep van doen gehad. Nee. En die, hadden, die waren vrij veilig in die tijd? De, de, de Inlanders, ja. de Ja, dat was ook moeilijk. Want het uh, um, uh, lag eraan waar je zat en waar je woonde. De een heeft er minder mee te maken gehad dan de ander. Mijn moeder heeft er heel weinig mee te maken gehad. Want ja, jullie hebben stand van de sterren gezien. Nou uit dat dorp komt zij. Ja, dus dat is vrij weinig. veilig. Mm. En uh, ja, dat was niet zo erg. Maar ja, mijn vader zat nog in het keizervangenschap. Dus die heeft er helemaal niks van gemerkt van die Bersiab. Althans, uh, want hij was er toen nog niet uit. Maar uh, ja, de mensen in deze film, ja, die hebben het natuurlijk tot en met meegemaakt. Maar die haat, moet ik al even zeggen, dat is veel langer okay. doorgegaan, hoor. Dat nationalisme om van Indonesië om onafhankelijk te worden, dat was niet klaar in 1945. Dat was ook niet klaar in 1945. In 1949, toen koningin Juliana de soevereiniteitsoverdracht had uh, getekend. In 1950 werd mijn oudste broer geboren. En die werd nog op tweejarige leeftijd werd geroofd uit de tuin. Dus die is gekidnapt. En gewoon puur uit het, het feit dat hij dus een Nederlandse vader had. Ja. Maar gelukkig, heeft ja, mijn vader heeft hem inderdaad na een klopjacht, heel spannend was dat, heeft hij hem teruggevonden. Mm. Maar daarna heeft hij op de lagere school, want wij, hebben, wij zijn pas in 1957 naar Nederland uh, gerepatrieerd, zoals het heet. En toen is hij dus uh, tot twee keer toe op de basisschool uh, gevergiftigd. Dus uh, het is niet niks, zeg maar, de haat van de Inlandse bevolking, de, de Indonesiërs naar Nederlands en alles wat Nederlands was, ja, ja. was gigantisch zijn, groot ja, en echt onderschat. Mm -hmm. En, dat ze, dat en als Indos, juist, gegeven, ja. de Indos werden als verraders gezien, ja. omdat zij zoiets hebben van, ja, jullie hebben dan wel, uh, uh, jullie zijn ook, ja, eigenlijk werden de Indos ook gezegd van, jullie zijn blanda's. Hè? En, en als je dan licht gekleurd was, inderdaad, zoals uh, iemand als Geert Wilders, die dan ook daar leefde, kun je, je voorstellen, een oudere neef of wat, en, ja. ja, die die hadden het heel zwaar te verduren. Want die hadden dus blond haar en blauwe ogen. Mm. Dus dat was uh, helemaal mis. Ja, Wilders heeft zelfs geloof ik geen blond haar. Hè? Nee, nee dat, dat laat hij je verven. <laughs> oh, nee. Maar hij is wel heel wit vanuit. Nee, klopt. Ja, nee, maar vanuit. ik bedoel, er zijn natuurlijk heel ja. veel blanke Indo's. En die noemen ze blanda, uh, blanda Indo's. Ja, maar het is dus, mijn uh, schoonzoon. Ja, dus uh, die, die, helaas zie je helemaal niets bruin aan hem. Ja, precies. Heel zo, ja, ja, ja. Ja, goede dacht, ogen. Dan wordt de is dan in de dus, je dat je dat is toch een mooie kleur. Dat is toch mooier, zeker. Die, die groep Indo's. Je hebt de laatste tijd veel in het nieuws. Ik weet niet of je daar ook een film over gaat maken. Die, die mensen die uh, voor een nummer uh, uitgezonden werden. Voor die politi zogenaamde politionele ja. acties. Uh, ik heb uh, de laatste jaren verschillende gesproken, gepotenteerd, maar als je over die periode kwam uh, te praten, dan, dan werden ze heel erg zwijgzaam. En dan zei een behulpzaam vrouw: ja, hij vertelt daar niet over. En, uh, maar, nou zijn er enkele dingen naar buiten gekomen waaruit ik begrijp, ze, ze, ze mochten niet praten, ze, ze hadden een soort geheimhoudingseed uh, moeten, moeten afleggen. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Dit is echt zo'n politieke... ...politiek onderwerp wat je nu aansmeert... ...of aansnijdt... ...want um, het is gewoon heel erg moeilijk... ...wat, wat, wat er toen gebeurd is... ...ik begrijp het ook nog steeds niet hoor... ...dat kijk... Zoukano heeft die 17 augustus 1945 eigenlijk de onafhankelijkheid geproclameerd. En dat nationalisme was al heel lang gaande. Al heel lang. Ik hoorde, bijvoorbeeld, ik heb, van het vrijdag zat ik in, de, in Amsterdam... en toen zat Tom Hofman in de zaal. En die heeft toen ook nog even verteld, hè, want die had hier zo'n leerstoel... in Tilburg, Leonardo. Ja, maar, ja. Ja, en toen heeft hij dat, juist dat, dat stukje uitgediept van dat nationalisme. Dat was al heel lang gaande. Maar iedere keer als er iemand... Nationalistisch, of ja, nationalistisch gevoelig had, dan werd hij gewoon door Nederlanders, dus door, de, door het koloniale bewind, gewoon achter de tralies gezet. Ja. En het ergste was, en dat zijn we pas geleden pas achtergekomen, dat ze in een concentratiekamp, echt midden in de jungle van nieuw guinea zijn... Zijn uh, neergezet, gedropt en verhongerd. Dus dat, dat, dat deed men met nationalisme. Logisch dat die haat natuurlijk steeds erger en erger en erger werd. Hmm. Dat, dat kan ik ook heel goed begrijpen. Wat ik niet begrijp, is dat na de onafhankelijkheid, dus of nadat. Tsukano het had, uh, had uh, geproclameerd. 45. 45. Dat in 47, dat is twee jaar later, dat Nederland nog troepen ging sturen. Ja, ja, ja. Ze. Gewoon om ja. nu... Ja, had dan in 45 die mensen, dan waren die slachtingen in ieder geval niet hè, voorkomen. Ja, ja. Maar ja, dat kon natuurlijk ook niet, want Nederland was toen net bevrijd. Dat snap ik allemaal wel. Maar... Het is natuurlijk wel vreemd dan om dan twee jaar later gewoon voor hun economische belangen, want daar ging het Nederland om, om dan in ieder geval, daarom hebben ze die troepen gestuurd, om economische belangen. En daarom hebben ze dus, uh, ja, Westerling is daar zo'n uh, verschrikkelijk voorbeeld van, een Nederlander die daar gewoon hele dorp heeft ja. uitgemoord. Ja. En dat zijn die politionele acties. Ja. 47 en 49, alleen die jongens, ik vind het niet eerlijk, om de schuld te geven aan die militairen veteranen, dit waren jonge jongens en die wisten niet oh, waar ze naartoe gestuurd ja, ja, werden. Dat, wisten ze niet, nee. dat was verschrikkelijk. Die gingen gewoon in... Uh in rijen dik werden ze naar de kade van Rotterdam gebracht. Ze hadden geen idee waar ze naartoe gingen. Nee. Ze werden ingescheept en ze gingen naar Indië. Ja. En om die jongens het speciaal hè, aan hun aan te rekenen, dat vind ik mis. Maar omdat ze dus ja, heel veel dingen hebben meegemaakt. En ja, je kunt voorstellen, stel je voor dat je naast Westerling had gestaan. Of naast die mensen van Rawagadé, die, nou, die, ja. die weduwe die ja. net allemaal... Ja. Uh, hun, uh, nog, alsnog een genoegdoening hebben gekregen. Zeg voordat je daarnaast had gestaan? Dan had je geweten, ik sta aan de verkeerde kant. Of ja. ik doe iets wat niet mag. Of mm -hmm. hè, dit wil ik niet. En daarom hebben ze er ook niet over willen praten. Nee. Zaten daar ook uh, dan uh, de Indo's bij? Bij die mensen die uitgezonden werden? Of, of, ja, absoluut. Die zaten daar zit, er ook bij. Daar zitten, daar, zitten onget... maar ja, daar zitten ook Indo's. Ik bedoel, Soldaat van Oranje komt in mijn film ook voor. Is ook een Indo. Ik bedoel, waar, waar jullie allemaal... Ja, ik bedoel, Zo mooi. Ja. Uh, jullie, jullie geven allemaal... Ja, ik bedoel, het is Nederlandse held. En ik heb juist de Nederlandse helden. Dat zijn de uh, Peter Tasselaar. dat is eigenlijk de echte soldaat van Oranje. Ja. Uh, Chris Krediet. En Erik Hazelof-Holsema. Uh, die heb ik ook in mijn film neergezet. Van, dat waren de eerste, dat waren de Indische jongens, de Nederlands-Indische jongen die als eerste in het verzet kwamen. En die kwamen dus uit Indië. Dus die zaten hier uh, op school. Of ja, Peter Tazelaar dan, die kwam op een andere manier hier. Want die was al twintig. En die uh, dachten van ja, wat is dit nou? Worden jullie zomaar door de Duitsers? Laten wij maar even het kanaal oversteken. En voor hun was het kanaal relatief... Heel klein. Ja, ja, ja. Oh, ja. Want die oh, je hebt zo'n ja. ontzettende ja. grote archipel. Dus hun denkwereld oh, ja. is, was gewoon veel groter. Veel kosmopolitischer. Mm -hmm. ja. En daarom zaten er ook, waren er ook veel Indo's al voor de oorlog hier. En die hebben ook bij de RAF gezeten. En uh, er zijn er ook een heleboel onderscheiden door Prins Bernhard. Um, ja, die hebben allerlei onderscheidingen. Dus dat, dat klopt. Ja, er waren ja. ook erg veel Indo's ja, bij. Wel, ja. Ja. En die moesten dan vechten tegen... Ja, heel, heel moeilijk tegen uh, Indonesiërs. En vaak kwamen ze ook nog eens jongens tegen. Dat schrijft Peter Taaselaar ook. van. Ik kwam op een gegeven moment een jongen tegen. Die zat bij mij op de HBS. En ineens stond hij voor me. Als vijand, zegt hij. Ja, dat is oeroeg ook. Hè? Ja, en dat is Oeroeg, ook. En in de oerhoog, en dat vind ik zo raar. oeroeg wordt hier afgeschilderd als een Nederlandse jongen. Je hebt een Nederlandse jongen en een inlands jongen. Ja. Nee, het is een Indische jongen en een Indonesische jongen. Ja. Dat is het. <laughs> En dat is dus het probleem ja, ja, ja, gewoon. Ja, ja. Ja. Waardoor Nederlanders het eigenlijk niet weten. Maar omdat het hmm. makkelijker te maken, zeggen ze... het is een Nederlandse jongen en een Indonesische jongen. Nee, of een, in, een Inlandse jongen, jongen is het dan. Ja, ja, nee, ja, het is een nederlands Indisch jongen. Hetzelfde geldt voor de stille kracht. Kijk, Couperus ook, die, die vertoefde in Nederlands-Indische gezinnen. Dus zijn hele boek is beschreven. Dit soort, ja. dit soort gezinnen. Ja, ja. En dan krant dan pleunie touw en die is dan weer heel erg licht de, maar er komt nou een nieuwe film en ik heb nou heel ja, goed contact met de, doen, ja ik heb nou ook goed contact met de producent en die is zelf ook Indisch. dus ik heb tegen hem gezegd van ja doe nou eens een keer de waarheid zoals ze uh, het ook heeft uh, hmm, gedaan doe het nou een keer goed maar ja het kan zijn dat het voor Nederlanders dus ik heb het over je Nederlandse Nederlanders ja. als <laughs> jullie dan naar de televisie kijken dan zie je het misschien het verschil niet zie je het verschil tussen uh, Willem Nijholt en, uh, en, en de uh, ja. jongen hierachter? Nee, nee uh, oh, een Nederlandse ja. jongen. Of ja. mensen van mij bij Stand van de ja, Sterren. Ja. dat dacht ik wel. van de oké. Okay. Nee, maar sommige mensen zien dat verschil niet eens. Nee, maar soms zie je het ook niet. Nee, dat is. Nee, maar het mensen, zoals ik zei, nee, hè, mijn uh, schoonzoon. Mijn schoonzoon, zijn vader, die is. Dat, op het eerste, beste gezicht zie je, oké, okay, hij is een Indo. Ja, maar bij hem helemaal niet. Nee. Nou, ja, maar een Indo is dus, een, dat bedoel ik al, is ook een Nederlander. Ja, en waren daar wel. ook Nederlander. Ja, ja, ja. Nee, maar ja. ik wil zeggen, uh, uh, uh, de, de nuances. De, tussen de, de nuances tussen een, een gemiddelde Indo en een gemiddelde Indonesië is nee. misschien helemaal niet zo. Uh, ja, is enorm groot voor hun zelf. Uh, ik ben me rot geschrokken toen ik 19 jaar was. Dus dan woonde ik hier in uh, Nederland natuurlijk. En ik gaf je les op school, hier op de Heibloem. En toen ging ik voor het, voor het eerst met mijn moeder naar, uh, naar Indonesië. En um, ik dacht altijd dat, omdat de mensen hier mij vrij ja, zagen als iemand die, uh, als ik zei ik ben geboren in Indonesië en zo, nou dan geloofden ze het absoluut. En ze zagen mij eigenlijk ook als, ja, als bijna als allochtoon of als buitenlander. En toen kwam ik daar en toen werd ik nageroepen. Dus iedere hoek op iedere hoek van de straat riepen ze blanda en ja, en ja. Zo ja. lichte huid. Uh, ja. ja, ik weet allemaal niet wat ze zien het gewoon. En je bent. Ik was ook veel langer dan. Uh, ja ja dus dat is het punt ja, snap je ja maar het is op zich niet echt het is also. relatief het is van uh, dit, dit glas is uh, klein vergeleken bij dat ja. maar dit is weer klein vergeleken bij dit dus ja. het is nee, ik kan me voorstellen dat je, als je zelf in een gezelschap van Indo's bent dat je dat je er ook een range hebt van hartstikke blond ja. en en en nou, blauwe ogen ik zou ogen sterker en, en vertellen. behoorlijk donker binnen één gezin ja, ja, ja. Binnen één gezin. En dat gebeurde dus hier hè. Binnen één gezin. Het kan zijn dat ze dus meer op de vader leken, dus op de, de Nederlandse vader of op de Nederlandse grootvader. En op meer op de inlandse grootmoeder of grootvader. En Het gebeurt ook wel eens dat het generaties oversloeg. Oh, ja. Hè? Ja, ja. Nou, wat kreeg je dan? Dan kreeg je dus de helft waar ze blondharig, blauwoogig waren. Dan had je zo'n tussengroep en dan had je nog een groep die heel donker was. Nou, dan kwam de Japanner. Die ging dus wel onderscheid maken. Mm -hmm. En die ging kijken. En dat maakte niet uit dat ze allemaal, zeg maar, de Vries heten of zo. Mm -hmm. Nee, dat maakt niet uit. Jij bent blondharig, blauwoog, het kampin. Jij ook, kampin, kampin, kampin. Ja. kan Oh, dat jij kunt bij Dat was het criterium. Dat was, uh, ja, de... Racistisch criteria, een racistisch criterium en niet criteria, een, ja. nationaal, een staatkundig nee. criterium. Ja, Het criterium was natuurlijk dat ze allemaal Nederlands. Als jij, jouw zus heeft natuurlijk dezelfde nationaliteit als jij. Dus binnen zo'n gezin had iedereen die Nederlandse nationaliteit. Alleen omdat je dus bij de een meer kon zien ja, ja. dat die Aziatische bloed ja, had... Okay, dus mocht hij gewoon buiten het kamp blijven. Ja, dit was dus puur op het uiterlijk. Puur de, op het uiterlijk, een, een, een, precies. Een, met tussengroepen waarvan, waarvan zitten en nou toch iets meer... Ja, puur op het uiterlijk. Dit dan dat en daar hing ja. dus je lot van af, Ja. ja. En hoe heb je nou die film vormgegeven? Ja. Heb je al die mensen, of ben je, nou, ik ja, toen toen heel voor veel voor die, die, die, die, die Zon de Maanster gingen jullie daar naartoe. Ja. En, maar hoe heb je dit nou gegeven? Nou, dit is natuurlijk een, een, een, veel traditioneler opgenomen dan ja. uh, Zon Zonmaansterren Zon is ook door mijn broer Leonard gedraaid en ja. uh, geregisseerd. Ja. Dit heb ik zelf geregisseerd en heb ik dus met uh, een cameraman uh, Jaap. Veldhoen en met cameraman Adrie Schrover. Nou, met Adrie Schrover hebben we associatieve beelden gezocht in Indonesië. Dus in het huidige Indonesië. Maar dan wel zodanig dat je niet kunt zien... dat het tijdloze beelden zijn. Het is allemaal zo in de natuur dat je niet kunt zien of het nou... Uh, 70 jaar terug is gedraaid. Of dat het nu gedraaid is. Nou, nee. Dat kun je nou, helemaal niet zien. Verandert niet. Natuur verandert niet. De bergen zijn hetzelfde. De mieren zijn hetzelfde. De, de, de, de kalongs. Zo'n zo vleermuis. Een prachtige natuuropname. Echt fantastisch. Daarvoor krijg ik ook van die geweldige recensies. Hè, onder andere. Ik weet niet of jullie het weten. Maar we hadden vier sterren hè, in trouw. Dus vier sterren, sterren trouwen, ja ja. Ja. ja. ja, ik heb het al gezien en, trouwens ja, ja. op internet. Ja. Precies, dus uh, dat hebben we. En dan heb ik daarnaast heb ik natuurlijk de getuigenissen van de mensen. Die ben ik gaan opzoeken. Ik heb een gedeelte in Nederland, ook hier in Brabant. Ik heb mensen in Bokstel, in uh, Eindhoven, uh, Rassel, Maar ook mensen in het noorden van het land, in Amsterdam en zo. En ik heb mensen in Florida... Want er is natuurlijk een hele grote groep van die 350.000 Indische Nederlanders of Nederlanders die dus naar gerepatrieerd zijn. Die zijn. Daarvan is ongeveer 50.000, hadden het hier veel te koud, hadden het slecht ja. en ze werden niet erkend. Dus de, de, de diploma's die zij hadden gehaald op hun HBS of weet ik wat voor school, die werden in Nederland in eerste instantie niet erkend, later wel... Maar Nederlanders hebben, ja, dat was heel vervelend. En dat kwam ook nog na oorlog. Dus ze hadden zoiets van, ja, jullie pikken onze banen in. Dus hun, hun, en zij hadden zoiets van, ja, hier wegwezen. Dus die zijn naar Amerika gegaan. En die ben ik gaan opzoeken in Florida en in Los Angeles. En ik moet zeggen dat ze daar geen slechte keuze hebben gemaakt. Want ze wonen echt fantastisch. Ze hebben allemaal een zwembad. En ze wonen echt allemaal Ze hebben het goed gemaakt. Ze hebben het goed gemaakt. En dat kun je ook in mijn film heel even zien. Ik heb er niet de nadruk op gelegd. Maar het, het is hun heel heel ja, erg goed is, gegaan, ja, ja. Ja, ja. De meeste en hoe, wel. He, hoe heb je dat dan verwerkt in die beelden van Indonesië? Ja, dat is ja, associatief. Ja. Ja. En dan heb je de getuigenissen. Ja. En daarnaast heb ik waar ik kon vinden. En dan heeft mijn man Joris heel erg uh, Meegeholpen en gezocht in het archief. In de archieven van Beeld en Geluid onder andere, in Hilversum. En in andere archieven heeft hij gewoon gezocht naar beelden. En hij heeft dus Japanse propagandafilms gevonden. En uh, allerlei andere archiefbeelden zwart-wit. En dat hebben we dus ter illustratie en op een hele filmische manier uh, erin verwerkt. Uh, alles is trouwens filmisch, want ook de. Indonesische beelden die ik erin heb, hè, de, beelden, de opname in Indonesië, heb ik op een poëtische manier. Daar heb ik gewoon heel, beel, heel veel beeldruim toegepast. Waardoor je dus eigenlijk één geheel hebt. En als mensen naar de film kijken, dan, ja, dan kijken ze niet naar een reportage, maar dan kijken ze naar een echte film. Dan hebben ze zoiets van: wauw, wat een. Hmm. Ja, ik, ik krijg alleen maar. Ik weet niet of je Facebook hebt gezien, maar dat is nee. gewoon echt. Uh, als je daar de reacties op leest, dat is ja. een en al halleluja. Ja. Ja. Mm -hmm. Geen ja. kritiek. Helemaal geen kritiek, nee. Helemaal nee, niks. Vreem. Nee, dus jij bent nu ja. ook in de Hallelujah. Ja, ik kreeg, uh, ik <laughs> nou, zeg ah, al, we uh, hadden in, in Rembrandt, uh, dat was wel even heel mooi, uh, op de première. Dus eerst ging staatssecretaris Van Rijn de film inleiden. En toen, uh, ja, als, als, als, als, als eerste kwam ik, toen de staatssecretaris, toen zei hij, ik start de film. De film werd gestart, draaide de hele film, de aftiteling werd, bleef, bleef het helemaal Donker en stil. Oh. Nou, en toen uh, kwam ik op het podium en uh, ik heb de mensen geroepen en in één keer gaat de hele zaal, kun je je voorstellen, 500 koppig, die gaan staan. Dus ik kreeg je staande ovatie. Zo. En dat was echt voor zo'n ontzettend grote groep. En dat was ja. prachtig. Dat is echt ja. zo mooi. En dan de reacties van de mensen die allemaal dankbaar zijn. Mm. Allemaal dankbaar dat ik deze film heb gemaakt. Dat ik eindelijk na 70 jaar dit verhaal blootleg. Nou, dat kan hey. ik me wel voorstellen. Ja. En het is ja. de eerste keer in de geschiedenis. Hè? Want er is maar één boek geschreven, uh, dat heet Opstand in het Paradijs. van Herman Bussemaker, is nou weer opnieuw uitgegeven. Herman zit ook in mijn film. Maar er is nu, dit is de allereerste keer in de geschiedenis dat er een film hoe, hoe over Hoe kom gemaakt. je aan, uh, aan, aan mm. mensen? Of hoe selecteer je dat? Want je komt... Uh. Ja. Je uh, zit waarschijnlijk, uh, ik heb het met begrepen of via mijn gewoon zo dat uh, de indo's behoorlijk aan elkaar hechten. Ze ja. uh, ja. ja. uh, ja. dus kennen elkaar komt. vrij snel. Ja, ze kennen elkaar, Stel, maar het wil niet zeggen dat elk, elk, elk indo elkaar. Nee, niet, Maar het is wel, ze, dus je, wel je zo: je herkent. Nou, het punt op, is, ja, ze worden niet door Nederlanders herkend, maar ze herkennen elkaar heel erg snel. Hmm. Ik kan ook op één oogopslag kan ik zien of iemand een indo is. En of het nou ja. uh, waarschijnlijk <laughs> ook, van jij zegt die schoon zo. Waarschijnlijk zie ik het wel, want ik zie het ook aan Mark Rutte. Ik zie het ook meteen aan uh, oh ja, Laurent-Jan Brink, Brinkhorst. Ik zie het zelfs aan Laurentien, prinses Laurentien. Ik zie het meteen. Nou, hoe zie je dat aan Rutte ik dan? Weet, uh, aan, de ogen. Ha, aan de ogen. Aan de ogen, ja. Ik zou er ja. nog niet op gekomen zijn. Nee. Hè? Ja. Nee. Ik, kan het meteen zien. ik kan er niks aan doen. Misschien ben ik erop getraind. Maar, dat maar niet. Uh, bruin neem ik dan aan. Nee, wat bruin. Bruine ogen. Nee, want er zitten heel veel blauwe ogen Jawel, in mijn maar, film. Ja, maar. Nee, zeg, in mijn film zitten blauwe het ogen. Ook de films. Uitleggen. Hoe kun je dat dan aan de ogen zien? Nou, aan de, en de, aan de manier van, en de stand van de ogen. De stand van de ogen. En de stand van De stand ja, van de, stand van, sterren, stand van de ja. ogen. De stand van de ogen, hey, dat is een goede titel <laughs> voor de volgende film. De stand van de ogen. <laughs> Ja, hoe ben je? je, bent, je hebt hier klep ik heel veel succes mee, maar hebben de voorafgaande films ook allemaal ongelooflijk veel succes. Ja. Wanneer ben je ooit begonnen met? Uh, uh, nou, ik met ben de, hier in, negen, in 1989 reizen. ben ik gewoon hier op het Wit Holland vin met mijn productiekantoor begonnen in Gorle. Ja. En uh, ja. ja, ik heb gaandeweg ben ik wel heel vaak hier, toch bij de log of ik had uh, ik had wel wat. Hey, ja. um, je hebt iets aan je microfoon, oh, ja. ja. Maar ik heb, ik heb heel wat films geproduceerd. Iets van, weet ik hoeveel, 25 of 30 uh, ja. geproduceerd. Wat ik nu doe, is regisseren. En ja, dat is natuurlijk ja. wel leuker. Want uh, produceren is dat geld zoeken en voorwaarden scheppen. Dat er film er komt. En ja, ook prijzen gewonnen over de hele wereld. Dat is wel leuk. Maar de erkenning heb ik als regisseur ja. veel. is ja. vele malen groter. Ja. Wie heeft dit geproduceerd dan? Ja, ik wil niet zeggen, wie heeft dit, dit is wie geproduceerd? Dit is geproduceerd door Holland Harbor. Nadat je Ken en uh, erop vermeulen en uh, het is ook uh, onder andere door de stichting verfilming Japanse bezetting 1942-45 die hebben gewoon geld gezocht die hebben een, een, een, de NTR He, dat is de, ja. de, de omroep, die hebben die, dus dus Ja, En ik kreeg dus gewoon de opdracht van regisseer het. En dat is natuurlijk veel leuker, want daar heb ik heel die Sousa van geld zoeken niet. Ja, ja, nee, ja. Dat ja. Is, maar ja, Sousa ja, is ook echt een nieuw. Dat is een echt Indisch woord, ja, <lacht> dat gebruik ik ook. Die woorden las ik vroeger allemaal in mijn kinderboek. Maar, ja, maar is, volgens is mij is uh, het ook wel in de dikke vandalen te vinden nee, hoor. Nee, natuurlijk, want ik las het in mijn. Ik ben al oud, maar in mijn kinderboeken... Daar komen al dit dat soort woorden. Ja. Ja. Ik ken Sousa, ik Sousa Word, ook nog. Het woord Piet Pinter ja. en het woord... Ja. ja, er zijn heel veel Indische woorden die uh, in de Nederlandse taal ja, zijn nu, verweven. Ja, nu, nu zie je dat niet meer in een kinderboek. Minder, ja. Op, nee. ja, ja. Zeg, eindelijk is het verhaal verteld. Maar uh, bij dit verhaal hoort geen sorry? Bij dit verhaal, of hier sorry bij hoort... Uh, nou, ik denk eerder dat hier een verhaal is wat uh, niet voor niks zo lang verzwegen is. En daar hoort wel degelijk sorry bij. Maar dat is. Uh, nou, wie zou dat moeten zeggen? Um, nou ja, kijk, uh, ik zeg al, deze mensen hadden dus een Nederlandse school, een Nederlandse opleiding. Ze waren volledig. Uh, hun diploma's waren volledig erkend. Uh -huh. Ze zaten op concordante scholen, zoals het heet. Hè, het HBS daar had vaak waren ze zelfs daar nog verder dan hier. Dan komen ze in Nederland aan. En dan worden diploma's verworpen. Ik nee. denk dat dat toch wel een beetje sorry. Uh, mm. hè? Ja. Daardoor daar kwamen ze in de, de laagste. nog leren rode school, sappen, meer, en weet ik wat. Precies, zij moesten van alles <laughs> nog wat leren. En Nederlanders ja. hier wisten dus helemaal niks van daar. Dus uh, kijk, uh, dat is al een gevoel waarvan je denkt van tenen krommen natuurlijk. Huh? Ze zijn niet voor niks uh, een heel stel uh, geëmigreerd. ja. ja. ja. Um, dat is dus één, um, wat ook belangrijk is, en dat is Nederland is het enige, want kijk in deze film wat, wat je hier voorkomt is, de Japanners vallen binnen. Dan worden de uh, blanke mensen en de uh, militairen worden krijgsgevangen genomen. Die militairen die zijn allemaal in dienst van het koninklijk Nederlands-Indisch leger, de knil. Militairen die in de gevangen genomen worden, waar dan ook ter wereld, die hebben gewoon recht op soldij. Ja. Nederland is het enige geallieerde land ter wereld die zijn militairen tot de dag van vandaag niet heeft uitbetaald. Is dat is dat wat een walgelijk dat is land, zo. wat dat een walgelijk land. Wat heet de Indische kwestie, ja. dus dat mogen jullie <laughs> opzoeken. En dat speelt nog steeds. En een paar maanden geleden was er de Stille Tocht in Den Haag. Nog steeds voor die oude mensen ja. die nog steeds hun geld niet hebben gekregen. Ja. Ja. ja, dus uh, sorry, uh, wel degelijk. Uh, dan dan uh, is dat toch ook wel weer uh, een, een, een film in het genre jacuzzi. <laughs> nou ja, nee. Kijk, het is heel erg mooi. Niet alleen Het is natuurlijk, Dat is naar Nederland toe. Wat uh, betreft de hele geschiedenis van... hier is gezwegen, hier ja. wordt niet verteld. Dat zijn de opa's en oma's die nou zeg maar boven de 75 zijn... die tot nu toe nog steeds hun kinderen van de tweede generatie... en dat is eigenlijk mijn generatie, nooit iets verteld ja. hebben. Dan nou ja. ben ik blij dat mijn ouders wel heel veel verteld hebben. Anders had ik deze film niet kunnen maken. Ja. Um, maar mijn leeftijdgenoten, van mijn leeftijd echt, en iets jonger of ouder, die tranen springen in hun ogen als ze het hebben over het feit dat hun ouders gezwegen hebben. Ze hebben daardoor veel problemen gehad, ook psychische uh, problemen, thuis, relatieproblemen, weet ik wat voor problemen allemaal. En wat je krijgt is nu dat die derde generatie, dus dat zijn de kinderen van hun kinderen, dus nu de kleinkinderen, je krijgt op een gegeven moment, als deze mensen naar de film gaan kijken, en dat heb ik gezien, dat die opa's en oma's beginnen te vertellen aan die kleinkinderen. Oh, dat is goed, en die tweede ja. generatie, die, die staat er erbij. Staat er en die hebben zoiets van... Geen flauw benul, Geen idee. Ja. En daar ja, dat zit is het pijn. Toch, dat, heet, dat hangt ook heel erg met de generatie uh, samen. Huh? Ik, ik heb ooms waarvan ik weet dat ze... Die zijn ja, inmiddels al lang me overleden. Waarvan ik weet dat ze daar hebben gevochten. Oké. Okay. Broers van mijn moeder. En mijn moeder zei: Ja, die kwamen terug en die zeiden niks. Nee, ook zeiden En die, die waren die wel een beetje raar. Zo. Ja, het het, het maar, ging wel het zeg, was een beetje raar. Als je maar die... moet vertellen, wat, wat je dan nou hoort, zo van, van, van, van die fotootjes uh, van die greppels en, en die lijken. Als je dan moet vertellen dat je op alles geschoten hebt wat bewoog en dat je zo bang was. En het waren maar vuurvliegjes, maar dat je daar de mitrailleur op zette op ja. die kampongs. Ja, ja. dat wil je toch, dat, nee, nee, dat oké, weet je toch weet wel verzwijgen, uh, of Ik dat niet? nu, uh, soldaten die uh, in Afghanistan of, ja. of in, in, in, uh, ja. uh, in Joegoslavië hebben gevolgd. die, die ja. worden gedebriefd ge en daar wordt ontzaglijk aandacht ja. aan besteed. En ook nu lees je nog in kanten of artikelen over mensen. die daar niet overheen zijn gekomen, wat ze in uh, Irak hebben meegemaakt of, of in ja, Afghanistan. Ja. Ja. En, maar die, die krijgen in principe wel hulp, die worden wel begeleid. Ja, terwijl ja, dat was, en terwijl dat was nee. he, dus nee. zowel de slachtoffers ja. als de daders, ja. voor zover ze daders waren, want inderdaad zoals je zegt, er waren jonge jongens die daar werden naar toe gestuurd, ja. Ja. Uh, ja. nauwelijks wetend wat ze te wachten stond. Ja. En, uh, maar het was dus een generatie die, uh, die niet praten. Ja, maar dat is natuurlijk ik wel. Het zijn veel. ook andere nee, ervaringen. Ja. ja. Maar ik denk dat het ook wel andere ervaringen zijn. Want je hebt het nou over de politionele acties. En nee. daar gaat deze film dus niet over. Nee, nee, dat begrijp ik niet. Um, ik denk dat, uh, dat er een heleboel meer meespeelt in de generatie waar ik het nou over heb. Mm -hmm. Dus dat het niet alleen maar is omdat ze... Uh, ja, het is natuurlijk het is ongekend gruwelijk wat ze hebben meegemaakt. En dat, dat is natuurlijk de parallel met uh, de mensen waar jij het over hebt... Um, maar er zit natuurlijk ook een heleboel schaamte, denk ik ook. Um, hè, want er, het was niet alleen, kijk, de mensen waar jij het over hebt, die hebben gemoord. Dus die, of, die, of die zijn die daar naartoe gezien. gestuurd en die hebben het gezien. Of die hebben zelf mensen vermoord. Mm. Deze mensen zijn, en dat zie je ook in mijn film, misbruikt. Hè, dat zijn kinderen die dus tijdens de Japanse bezetting, buiten de kampen. Dus de Japanners, ik heb, uh, jullie hebben het altijd wel zo over troostmeisjes gehad. Yeah. Ik heb in de film een troostjongen. Weet je wel? Ja. Dus het is een heel, het zijn kinderverhaal. En dat, daar praat je niet over. Leuk. Nee, nee. Hè? Dus um, dan heb ik nog mensen die uh, gruwelijke, uh, gruwelijke dingen hebben meegemaakt. Zoals een uh, uh, vrouw die uh, haar, haar broertje, hè, mijn, mijn broer was dan gekidnapt in 1954 en die is gelukkig teruggevonden. Maar haar broertje is nog steeds kwijt. En zij denkt dat omdat er hongersnood was in 1944, dat hij opgegeten is. Mm. Weet je wel? Ja. Dus er zijn allemaal ja. hele andere ja. uh, dingen. Waar, dat zijn zulke gruwelijke dingen, daar, daar praat je niet over. Mm -hmm. Maar gelukkig heb ik in de film toch wel zodanig het luchtig kunnen houden... dat er ook humor in zit. Mm -hmm. en, uh, en dat ze dus kunnen vertellen hoe inventief ze waren met eten zoeken... met uh, zich te verzetten tegen de Japaner. Mm -hmm. En wat, wat ook uh, heel belangrijk is om te vertellen... is dat de Indische jongens van de, een bepaalde leeftijd tussen de 14 en de 20... en ik heb het over Nederlandse Indische jongens... dat die een gevaar waren staatsgevaarlijk waren voor de Japanners. Waarom? Omdat ze zo oranje-blanje-bleu bl waren. Ongelooflijk koningsgezind. Ja. Overal hadden ze een foto van koningin Wilhelmina hangen. Dus die waren, voelden zich zo Nederlands. En ze waren ook Nederlander. Werd ook alleen maar met de paplepel ingegoten. Dat ze voor de Japanner natuurlijk gevaarlijk waren, want dan hadden ze zoiets van... ja, die gaan verzet pleken, Die gaan sabot saboteren. Dus wat deed Japan... Ja, Japanners? Die gingen dus rassia's houden. Ja. En door de wijken. En ze gingen alle Indische, Nederlands-Indische jongens maar inladen. En achter de tralies. Eerst folteren. Hè, op een gruwelijke manier. En dan achter de tralies. En daar praten ze niet meer over. Oh. Want die, ver die vernederingen... Hebben die jongens allemaal van die... Indi bijna JZ's alle op? Indische jongens van de, tussen de 14 en de 20 jaar. Als niet al opgepakt waren, werden ze opgepakt... Hmm. werden gefolterd en in de gevangenis gegooid. En hmm. dat is dus de geschiedenis. Nee, en dan de meisjes die als troostmeisje... nog eens een keer... Eh, hmm. werden misbruikt... Dus dat, dat zijn gewoon al hele andere verhalen. Ja, ja. En ik vind het ook wel goed. Je begint over de productionele acties. Daar moet een film over komen. Uh, ze zijn er al mee bezig. De producent heeft al uh, iemand uit. Dat is een historicus. En die kan dat beter doen. Want uh, dat is ook een hele andere film. Dus uh, daar voel ja. ik me ook niet toe geroepen om zo'n nee, film nee. te maken. Nee, nee, dat is ik, ga, ik ga echt op uh, de verhalen. Ik vond het veel interessanter om te vertellen. Mensen die gezwegen hebben. En uh, van deze generatie. Om die, om die dialoog te uh, te krijgen. Dus dat ouderen, opa's en oma's, nu eindelijk eens een keer aan hun kleinkinderen gaan vertellen. Ja, en dan mag die, nacht dat kind, hè, die van die tweede generatie gewoon maar om het hoekje meeluisteren of zo. Ja. Maar beter iets dan niets. Ja. Ja, ja, Wij mooi. gaan nu een beetje afvallen. Ja. Ja. Anders. Maar nou, ga jij eerst even vertellen. Zondag komt de film in ja. Pathé. In Pathé in Tilburg. En 13 oktober. Om 1 uur s middags. Uh, dat kan gereserveerd worden via Pathé.nl. Of aan de kassa yeah. van Pathé. Um, dan... Uh, ...hebben wij natuurlijk uh, vanaf 5 oktober? Want 5 oktober geef ik in Cinecita, dat is dan ja. Helaas is Cinecita te 5 klein. 5 oktober hebben we al gehad, sorry. 5 november, 5, ja. 5 november oh, in Cinecita, en dat ja. is zo klein, dus dat, maar. Dan geef ik een, een lezing. Maar na in november zal Cinecita de film ook wel, zeker als er veel vraag naar is, blijven doorprogrammeren. Oh, ja. Want kijk aan deze lijst, dan zie je dat die verdraait van Amersfoort. Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Den Bosch, Den Daag, ja. Dordrecht, Enschede, Haarlem, ja, Horen, Maastricht, en Maastricht. Al enzovoort. Oost-Soetermeer, kijk, al die uh, theaters, daar draait hij op dit moment ook. En sommige draaien hem zelfs twee keer per dag, zoals in Breda, Chassé, zie twee keer per dag te zien. Ja, ja. Nou, daar zullen wij ja. zeker ja, naartoe de gaan, de gaan, denk ik. Het zijn naar het zijn naar. Uh, uh, Sinecita, daar ja, was later. ook jouw film over de... Uh, Contractpensions. Contract contract en overstand van ja. de zon. Film Zij van J. Schouwburg is dat tegenwoordig. De locatie ja, zeker. Ja ja ja, ja. ja, ja, ja. Maar goed, heel hartelijk dank voor jouw uiteenzetting. We gaan nu nog een stukje van jouw prachtige filmmuziek luisteren. En dan begint Ben aan zijn recensie. recensie. Okay. Want dat kunnen we nou geen drie minuten meer doen. Ik zal het niet doen. Ja, dan gaan we naar de recensie van Rien van den Berg, Aslander. Plateau Baarneveld 2012. Als je niet gericht op een boek uit bent, struin je de tafel nieuwe boeken af. Je neemt de boeken ter hand, je bekijkt de cover, de titel, de naam van de auteur. Als je toch denkt, misschien is het wat, kijk je verder. De korte samenvatting op het kaartje geeft als info... een predikant die is uitgeblust door een incident in zijn gemeente... ...raakt op Ameland betrokken bij een moordonderzoek. Aha, een detective van Nederlandse bodem. Ameland wel eens geweest. Maar dan zie ik, uitgegeven in samenwerking met BCB... ...ter gelegenheid van de Week van het Christelijke Boek 2012. En het zijn gaat over Oranje. Christelijk boek, Getsi. En wie is Rien van den Berg? De achterflap vermeldt dat hij journalist is bij het Nederlands Dagblad... Een krant van orthodox-protestantse signatuur. GPV, SGP, die kringen. Nu springt het zijn op rood. Toch fiets ik door, ik neem het boek mee naar huis... en belever enkele uren leesplezier aan. Zelden zag ik mijn vooroordeel zo doorkruist als bij dit boek. Getsi, helemaal niet Getsi. Een goed geschreven boek, een prachtig plot, boeiende figuren... onder wie de uitgebluste dominee Lambert Aslander... die over de rooien gaat als hij in een volkomen lege kerk een begrafenisdienst houdt voor een anonieme dakloze. De ouderling stuurt hem een week met ziekteverlof, tijdens de goede week nog wel, normaliter de drukste week. Op Ameland, op weg naar Ameland, komt de veerboot vast te liggen. Uren zitten de mensen zich te vervelen, maar het groepje rond Aslander heeft het verslag gelezen van de moord op Ameland. Maar het verslag rammelt. ...het verhaal van de verdachte rammelt... ...en zo zit het groepje... ...bestaande uit een Servische toeriste... ...een psychiater, een computernerd ...en een excentrieke oude vrouw met een vogelbek... ...en een stem als een kraai... ...en de overspannen dominee... ...gaten te schieten in het verhaal... ...en alternatieven te bedenken. Je moet wat doen om de tijd door te komen. Maar... ...ah ja... ...Aslander is nog geen uur op het eiland... ...of hij loopt de verdachte al tegen het lijf... ...en praat met hem... Verder verklap ik niets, behalve dat het groepje van de veerboot op Ameland... een team gaat worden dat zich zet aan het oplossen van de moord. Toen ik het boek uit had, bekeek ik de achterflap nog eens en Vond. Bekijk hier de persoonlijke videoboodschap van de schrijver Rien van den Berg. Een vierkant blokje met allemaal stippeltjes in een onregelmatig patroon. Een soort roorschach. Wat je daarmee doet, moet doen, weet ik niet... Maar er is ook YouTube en zo vond ik allerlei info over Rien van den Berg en zijn boodschap. Ik dacht: het zal een stijve, keurige heer zijn, een soort Andries Knevel of Thijs van den Brink, maar nee, vooroordeel. Hij lijkt zo uit de jaren zestig weggelopen: een kop met schouderlang haar, snorre baard, staalblauwe ogen, prettige uitstraling, 40 50 er schat ik, die behalve journalist ook dichter is en het land afreist om mensen enthousiast te maken voor poëzie, mooie talen en verhalen. Ik denk dat hij door meneer Aslander geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis, om het in het bijbels te zeggen. En het blijkt ook dat de naam Lammert Aslander geen verzonnen naam is, maar een naam die hij jaren geleden eens hoorde en toen dacht, wat een prachtige naam, die maak ik nog eens tot het hoofdpersonage van een roman. Wat ook bleek is dat er inmiddels al een Aslander 2 en een Aslander 3 is. Met andere woorden, Van den Berg heeft een format. Hij werkt aan een serie waarin onze Leidse dominee naast zijn vroom werk ook sluwe werken ten uitvoer brengt. Waar ik ook op stuitte was een interview tussen Rien van den Berg en Andries Knevel. Ja, ja, dat interview heb ik geboeid bekeken. In dat interview weer leed ik... Leed er bijna een vooroordeelsschipreuk, vertelt van den Berg dat hij geboren op Urk en zeer christelijk gereformeerd opgegroeid, atheïst werd. En dat hij dat ervoer als een bevrijding, als een heerlijke, vrije, onbekommerde levensovertuiging. Je ziet knevel gniffelen en je gelooft je ogen niet. Atheïst? Heerlijk? Ja, heerlijk. God, wat is dat heerlijk om atheïst te zijn. Ze drinken er beiden een glas wijn bij, maar het gesprek krijgt een verrassende wending. Rien van den Berg kon op een gegeven moment niet meer geloven dat hij ongelovig was. Twee keer minus plus, dus hij werd weer gelovig. Eind goed, al goed. Daarom bleef Knevel dus zo blij en wist hij dat dit eraan zat te komen. Doorgestoken kaart. Nou, voor mij mag Rien. Vooral als hij vertelt dat zijn geloof ondogmatisch is, dat hij gelooft met vragen, twijfels en verwensingen. Van de psalmen. Hij drukt zijn godsgeloof in schildertermen uit. Dezelfde wereld heeft net wat meer kleur en diepte met God dan zonder God. Nou, ik denk dat ik hier die uh, uh, recensie afsluit. Anders dan gaat hij toch ook weer over uh, de tijd heen. Uh, ja, maar goed. Maar dat geeft ons uh, wel de gelegenheid om, uh, keurig om, om keurig af te sluiten. En nog... Uh, een, een, een laatste iets te vertellen... in termen van, van nieuwtjes. Ik heb gelezen... Dat, dat mensen die romans lezen... er was een onderzoek in Amerika gehouden... dat was experimenteel gedaan. Heb je dat ook gelezen? Ja, dat empathischer zijn, zijn, zich beter kunnen inleven... in de gevoelens van de ander... dan mensen die nooit een roman lezen. Maar ook oh, ja, niet dan die poëzie lezen, dacht ik. Heb je daar niks over gelezen? Uh, die poëzie lezen... Nee, de roman was vooral... Ja, De roman, de, de, de, de was, de roman het... was vooral... Ja. Ja. Ja. Maar ja goed, mensen die, uh, die empathisch zijn, die lezen waarschijnlijk veel liever een roman. Je dus zal elkaar niet beïnvloeden. Oeh, gaat daarmee het onderzoek uh, onderuit. Ja, het een, het lijkt mij heel uh, uh, ja, dat is toch een logisch. Dat is niet uh, echt uh, omgeving. Uh, uh. Je weet van sommige mensen, die gaan nooit romans lezen. Nee. Nee. nee. Weet je, en jij had ook een nieuwtje? Heb je mij gemaild? Uh, nou nee, ik, het was meer... Uh, Oké, okay, we hebben nog maar één minuut. Ja, dan vertel dan... nou dat nieuwtje, want nee, dat krijg je er, er nog Ik had het nieuwtje, ik wilde alleen eventjes terugkomen als er tijd was... ...op uh, Frits van Oostrom, die hier was. En ik ben aan zijn boek begonnen en dat, dat leek mij fantastisch te worden. Ja. Dus daar had ik misschien nog wat over uitgebreid, Waar Waren het niet dat het nu tijd is? Nu is dus. het tijd en uh, <laughs> je hebt nog even verwezen naar Frits van Oostrom... ...een geweldige avond van de literaire kring. Geweldige spreker. Nou, dit was het Uur Literatuur aan het begin van de Nieuwe Maand... Meegewerkt hebben Hattie Naikes, Elf van Kemenaden, Rietse Witte, Ben Lonen, Stefan Eikenaar. Bedankt voor het luisteren en tot volgende maand.